De hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds is sinds vorige maand vakant. Toen stapte topman strauss -Kaan op vanwege een seksschandaal. Hij wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Het IMF-bestuur wil voor het eind van deze maand de opvolger van Strauss-Kaan bekendmaken. De website van de Amerikaanse Senaat is het afgelopen weekend gehackt. Dat heeft de beveiligingsorganisatie van de Senaat gezegd. De bekendmaking volgt naar de bewering van Amerikaanse en Europese hackers... dat ze de website hadden gekraakt. De beveiligingsorganisatie noemt de computerinbraak vervelend... maar zegt dat de hackers geen toegang hadden tot geheime informatie. Ze zouden alleen het publieke gedeelte van de website hebben gekraakt. Alle internetsites van de Senaat worden door de beveiligingsorganisatie gecontroleerd. Amerikaanse kredietbeoordeler Standard Poor's heeft Griekenland bestempeld als het minst kredietwaardige land ter wereld. De Griekse kredietwaardigheid is in één keer met drie stappen verlaagd. Het land is volgens de kredietbeoordeler minder goed in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen dan bijvoorbeeld Pakistan of het recent failliet gegaane Ecuador. SP gaat ervan uit dat Griekenland voor 2013 waarschijnlijk failliet gaat.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 Goedenacht en welkom in het tweede uur van de Nacht op een waar we praten over de vierdaagses deze nacht. En dat kunnen de, de wandelmarsen zijn, dat kunnen gewone avondvierdaagses zijn, zoals die de afgelopen weken zijn gelopen. Maar het kan ook al gaan over de vierdaagse, die over 35 dagen om precies te zijn plaats gaat vinden. Ja, hoe bereidt u zich daarop voor bijvoorbeeld? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En um, ja, wat zijn de herinneringen aan, de, aan de, de vierdaagses waar u mee meegelopen heeft? Heeft u bijvoorbeeld ook aan, een, aan, aan barre tochten meegelopen, zoals in 2006 tijdens de vierdaagse toen het echt ontstond? Warm was. Mooie herinneringen over Vierdaagse, over het wandelen in het algemeen. Gaan we dit uur nog uh, ophalen via 0800 1121? Dat is 0800 1121, een telefoonnummer van Radio 1. Anda. Holly en walking on the moon in de nacht opeen. Ja, dat lopen op de maan, dat is, uh, het lijkt mij fantastisch, maar alleen die reizen naartoe, dat zou ik dan niet zo uh, zien zitten. Ik ga praten met uh, Jacob, goedenacht. Goedenacht. Zou jij wel eens willen lopen op de maan? Sorry? Zou jij wel eens willen lopen op de maan? Lijkt jou dat wat? Nog geen idee, helemaal nee. slaapelkul. Nee. nee? Dat is, uh, daar zou ik nooit naartoe willen? Nee, ook niet. Nee, oké. Okay. Goed, dat even terzijde. Dat was even over de plaat. Wat zeg je? Dat ging even over de plaat. Dat, uh... ja, ja, ja, ja. ja. Ja, fantasieën van mensen, hè? Ja, precies. Ja. In de nacht gaan, gaan die alle kanten op. Zo is het. Jij wilde reageren op het onderwerp over de, de wandelvierdaagse. Ja, klopt. Uh, en met name reageer ik omdat even sprake was van de vierdaagse van 2006. Mm -hmm. uh, wat nauwelijks bekend is, uh, dat er in de provincie Gelderland nog een tweede vierdaagse is. En wel in Apeldoorn. Waar de afstanden 20, 30, 40 en 50 kilometer zijn. En die is kort voor de vierdaagse van Nijmegen, wordt die gelopen. Yeah. Uh, daar zijn ongeveer 4000 deelnemers. En uh, als je een intocht hebt, dan staan er ongeveer 100, uh, 100 mensen <laughs> bij de intocht. En, nauwelijks, uh, en de muziek is er niet eens bij. En daar loop je in hoofdstuk door, uh, door het bosgebied heen. En ik heb hem drie keer gelopen. 20 kilometer hoor. Dus... Mm -hmm. Maar dat is uh, vind ik veel aangenamer dan op die dijken te lopen daar in Nijmegen. Want de Nijmeegse Vierdaagse heb je ook gelopen. Nee, nee, nee, nee. Nee, Maar als ik dat zo zie, dan denk ik van blij dat, ik, dat er aanvaldhoren is. Ja, want daar, daar is het iets rustiger en iets minder massaal. Ja, en dat spreekt jou aan. Ja, zonder meer. Ja, want er wordt ontzettend veel ophef gemaakt over de Vierdaagse van Nijmegen. Maar. Ik vind de Vierdaagse van Apeldoorn vind ik uh, aangenamer. Ja, ja. En die heeft nauwelijks bekendheid. Ja, nou ja, op deze manier misschien iets meer. Want, want denk je dat die Vierdaagse ook uh, voor, voor mensen die dan weer met de Nijmegense Vierdaagse meelopen. een soort van. Uh, nou, extra oefentraject al is? Ja, Heb je het idee dat er. Uh... Ja, ja, we liepen een groepje en er was er een bij die. Uh, daarna de Vierdaagse van Nijmegen ging lopen. Dus het was echt inderdaad een, een oefentraject. Ja, en je zei daar nou, in Nijmegen lopen ze ook nou, af en toe over smalle dijkjes in Apeldoorn. Hoe, is dat dan? Hoe ziet daar een gemiddelde route eruit van de tocht waar je het over hebt? Dat is een borstrijke eh, omgeving waar je loopt. Ja. ja. En eh, dus van de hitte die je dus hebt op de dijken, daar heb je weinig last eh, van. Want ja. het is wel warm uiteraard, maar... Niet die uh, gevaarlijke hitte die het uh, Nijmegen heeft. Ja. En, en uh, je hebt hem zelf een aantal keer gelopen? Ja. Uh, dit jaar weer? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee het is weer een paar jaar geleden. Maar ik ben even mijn oude agenda van 2006 uh, op gaan zoeken. Ja. Voor ik gereageerde en uh, toen heb ik hem wel gelopen. En uh, je, ja, je ging dus even controleren in, je, in de agenda van uh, wanneer heb ik hem dus voor het laatst gelopen? Ja, heb ik hem inderdaad in 2006 gelopen, ja. En, en dat, was het, dat was ook het geval, ja. ja. En, en wat herinner je je nog van die tocht? Was het een, want het, was het een zware tocht? Was het ook warm weer toen? Was het was ook uh, ja, ik heb niet zoveel herinneringen meer eraan. Maar uh, het kan best zijn dat het warm geweest is hoor. Maar omdat je voor grote delen tussen de bomen loopt. Is het toch wel beter te doen dan uh, op een open vlakte? Mm -hmm. Heb je nog met iemand uh, gelopen? Heb je nog speciale, ook een speciale wandelmaatje waarmee je de tocht loopt? Nou, we hebben we toen, uh, vanuit mijn uh, gemeente, mijn kerkweer en gemeente, hebben we dus met een groep gelopen. Oké. Okay. We riepen met z'n zessen. Ja. Dus uh... Je kijkt terug op een uh, op mooie tochten? Ja, ja, was... Heel goed te doen en uh, vooral ook uh, mooi dat je, dus zo dat die borst loopt loopt. Ja, ja, ja. En niet zo massaal is. Nou, dan, dan ben ik wel heel benieuwd, want je hebt nu toch al een beetje uh, promotie en reclame gemaakt voor deze tocht in Apeldoorn. Wat, wat is de naam van deze tocht? Voor de mensen die daar uh, ook eens een keertje willen meelopen? O, dat is een goede. Maar ik denk dat uh, de, de Wandel, uh, de Koninklijke Nederlandse Wandelvereniging of iets dergelijks. Ik ja. precies hoe ze heten daar ben ik geen lid van. Uh, dat, die, uh, dat het ongetwijfeld te vinden is. Oké, okay, uh, dus je, je weet niet exact de naam op dit moment. Nee, nee, nee. nee. Okay. Maar ik weet ook niet of ze er blij mee zijn. <laughs> Veel mensen zouden weten dat er straks 5000 mensen mee lopen. Ja. Ja. Ik, ik wil je bedanken voor je verhaal, Jacob. Oké, okay, en een prettige nacht. Ook zo hetzelfde toegewenst. Dank je. Fijne uitzending, tot. Ik ga naar meneer uh, Witteboer. Goeienacht. Goedendag. U heeft uh, zelfs, uh, nou, we hadden net al over de, de in of een, nou, een wandelmars in Apeldoorn. Uh, was die bekend bij u? De avond door is bij mij bekend, maar daar ben ik nooit heen gegaan. Waarom niet? Uh, tja, een klein beetje wij. omdat Nijmegen uh, de week van tevoren. Ik vind Nijmegen toch wel uh, een klein beetje enthousiaster als uh, uh, de avond door. Oké. Okay, ja. Kunt u de radio iets zetten voordat we verder praten? Dat zal ik uh, doen. Want u heeft dus al, als ik het zou hoor, een, een afweging ja, gemaakt van. Dank u wel. Maar de Nijmegen is uh, waar het publiek uh, ja, enthousiaster uh, en de Apelhoorn is uh, voor de natuur hartstikke mooi hè. Maar nee, daar, twee één, dat hoefde voor mij niet, terwijl ik uh, zeer goed kan lopen hoor. Mm -hmm. Want wat, hoe vaak heeft u meegenomen uh, in, in Nijmegen bij de Vierdaagse? N Nijmeese Vierdaagse? Dan zult hij schrikken. Maar er zijn nog die uh, meer hebben gelopen als ik. Maar ik ga er voor de 32e keer heen. 32e keer, zo. Ja. Dat is veel, hè? Nou, dat vind, ik echt, uh, dat vind ik heel wat. U bent er echt... Ja, dat dacht ik ook, ja. Want, want dat vraag ik hoe zit het met dat inloten? Want je moet ingelood worden voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor, voor de Nijmeegse Vierdaagse? Ja, ik hoor mensen... Het uh, gaat ook uh, de avondvierdaagse. Daar is het uiteindelijk mee begonnen. Avondvierdaagse. Ja. Zo'n avondvierdaagse is hartstikke leuk om uh, vier avonden naar je werk ook dat uh, te lopen. Dan erbij, uh, ga je uh, opbouwen. En dan loop je 20 kilometer in het weekend of 40 uh, kilometer. En ja, daar moet je een paar jaar over doen. Dan uh, jaar, een jaar of twee, uh, dan, als je dat geregeld loopt, dan kan je makkelijk de vierdaagse lopen, in Nijmegen. Ja, maar maar de... ik heb. Er, uh, ik heb de, mijn meeste kilometers is, uh, dat schreekt niet, 224 kilometer. Dat heeft u gelopen? Ja, dat en dan. 13 maal in Frankrijk. Zo. En 7 maal, en dat is heel bekend, uh, dan spreekt men over het centurion, dan ben je hoofdman over 100 mijl. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Toen we hadden de, uh, uh, de Romeinen hoofdman, mm -hmm. en die heette centurion, er is in Engeland... Is het uiteindelijk het wandel ontstaan. Ja, en, in Engeland, hè? Ja. Met 100 mijl. En ik heb, uh, zoals de, uh, die grote, grotere afstanden, dat heb ik uh, met Vierdaagse Nijmegen. Maar ik, ik, ja, ik weet niet of ik een klein beetje reclame maak, maar uh, ik heb kende die maas. Ik mm -hmm. ken die heeft ooit uitgesproken: Ik wil alleen uh, sterke mensen onder mijn parlement. En uh, dat wordt uh, al uh, 45 jaar georganiseerd. Of ik geloof 47 jaar. Maar die heb ik al 35 keer gelopen. Zo. In zomeren. Ja. Maar als je, als je, u zei net dat je overste bent over de 100 mijl. Dat bent u dus een keer geweest? Eén keer. Ja. Meneer, dat heb ik 23 keer gedaan. Ja, precies. Maar dan, dan bent u dus overste... Bijna 161 kilometer. Hè? Precies, en, en dan word je dat dus automatisch, en, word je overste? En, en even kort te zeggen, en viermaal de grootste wedstrijd van Nederland, 24 uur... Eentje met 188 kilometer. Ja. Eentje van 191 en 192 en 197 bijna. Ja, ik, ik, geloof, op u, ik, ik geloof op uw woord, meneer Wittenboer. Ik ben echt ja, een, een, top, een topsporter als ik het zo hoor. Ja, dat, ik, ben, uh, ook, uh, ik heb het snelwandelen. Uh, lange afstand uh, snelwandelen gedaan. Ja. Ze hebben mij ooit uh, de gele kaart bijna gegeven. In Nijmegen dan. Dat is uiteindelijk geen wedstrijd, hè? Om, omdat het te dus snel ging? Ja, tuurlijk. Ja. Er is ooit een film over gemaakt, RTL 4, ik ben twee keer op de nieuwsdienst geweest van RTL 4, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat, uh, dat is bekend. En, en, er is één keer geweest in 1992, dat was het topjaar, wanneer dat ik in Frankrijk, uh, dat was Nijmegen, dat ben ik een keer in Kijk om tien voor half acht gepasseerd. De eerste wandelaar en een kwart over negen was ik in Nijmegen terug. Ja. Het, het lijkt dat is wel. één keer gelukt hè? Het, het lijkt wel furent als ik het zo hoor. Ja, maar dat is niet zo. Nee. Want ik heb uh, uiteindelijk alles gelopen. Vijf uh, kilometer, tien uh, kilometer, ook op de weg, op de baan. Zoals uh, vier keer. Je zult het niet geloven, maar uh, dat, dat vind ik veel. Vijftig <laughs> kilometer. Mm -hmm. 125 maar, rondjes van 400 meter authentiek baan. Ja, ik, Met vier scheidsrechten. Ik vind bij. het heel veel. Ik zou het niet nadoen, meneer Witteboer. Nee, ik weet er alle van. Maar wat ik. Ik ben nu uh, ouder. Want ik ben afgelopen zaterdag 66 geworden. En ja. dan valt het niet meer mee, hoor. Nee, dat kan me voorstellen. Meneer Witteboer, wat ik. Je wat... het over die, die warmte. Meneer Witteboer. Ik heb toen ook moeite mee gehad. En daar ben ik zo goed in geweest. Mm -hmm. Maar ik heb die. Beide mensen gestaan die al overleden zijn, meneer de Ballant. Dat heeft, u mee, dat heeft u meegemaakt? Ja, ja, daar was ik bij. En u, ja, de, de tocht is toen toch. Ik heb het niet gehad, maar het is zo. De tocht is er ook grote moeite mee. De tocht is er ook gestaakt toen op dat moment? Ja, die eerste dag. Ja, de, de eerste dag alleen maar uitgelopen. Toen is de eerste dag verlopen. En toen uh, hebben ze het afgelast. Hè? Ja, maar wilde u daarna nog wel meedoen aan loopwedstrijden? Toen u dat meegemaakt heeft, twee mensen overleden. Dat, dat blijft eeuwig op je net uh, ja, staan. Ik vond het erg, maar ja. Ik, ik doe er al zo lang mee. Je wil het niet gewoon, maar. Ik ga morgenavond. Weer naar een avondvierdaagse. Maar dan in het dorp. Ja, u, u loopt ze... Weet dan? Nee. Dat wordt de 39ste keer. 39ste al, keer? Al die uh, avondvierdaagse. Dus daar heb ik uh, een klein beweer dat, dat mensen daar. Uh, alleen al voor de kinderen dat moeilijk vinden. Ik heb het ook na het werk gedaan, dus. Uh, ik heb altijd gewerkt, dus uh, uh, dan moest ik ook uh, haast om, om, om daar te zijn. U heeft er gewoon echt tijd voor vrijgemaakt. Het was belangrijk, het had prioriteit. Yes, dat, nou, ja. Wat? Ik heb in de supermarkt gewerkt. Mm -hmm. en, en dan, dan mocht wel iets eerder die iets gaan, maar je moet je tijd voor vrijmaken. Nou, ja. Je hebt uh, een klein beetje, ja, ik mag het uiteindelijk zeggen, maar... Je hebt er zeur, pieter erbij, zoals een, iemand reageerde. Mevrouw, die aan ah, allemaal. Je moet als ouders met de kinderen... Te, uh, uh, uh, uh, dat is plezierig, ja. Ja, het is een Heel? feest om te doen. Nou, als ik dat zo hoor, dan, dan heeft u er zeker een feest al gemaakt afgelopen jaar. Want u bent echt nou, een, een topsporter. Ja. U bent eigenlijk gewoon een topsporter. Ik kan het niet anders ja, noemen. He, ik, uh, meneer, uh, er is in Frankrijk... Tom Boone, ken je? Nee, ken ik niet. Tom de buurrenner. Oh, ja. Ja, ja. En gena, wisknaaven. Ze Servaas knaven. Die heeft een paar jaar terug de Parijs of nee, ja, Parijs uh, gewonnen hè? Dat zou kunnen. Holberg, mm -hmm. daar wordt een 28 uur wedstrijd gelopen en die heb ik daar 13 maal gelopen. Die zo dik. van tevoren zegt 224 en de vierde plaats heb gehaald. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel medailles heeft u thuis, meneer Witteboer? Ach, ik uh, kan ze niet meer tellen. Kan de kast nog en, dicht? Kan de kast nog dicht bij u? En, en bekers ook, hè? Ja, maar kan de kast de witte, nog dicht bij ik, u? Ik ben uh, bij de Atletieke Unie aangesloten geweest. Ja. als we uh, voor het snel dan, hè? Ja, meneer Witteboer. Ja. Kan de kast nog dicht bij u thuis? <laughs> ja, die zit bijna helemaal vol, ja. Ja. Echt waar. Ja. Ik vond dat is het. Niet geloven, maar nee, dat is leuk om. Uh, om terug op te kijken. Dat maar denk ik zeker. Ik als heb... ik nu vertel. Uh, dan ben ik er wel blij mee dat we dat, dat het nu nog kunnen. En ik ga het morgenavond weer doen. Precies. Ik zou zeggen. Want van vanavond, want het is al inmiddels dinsdag. Ja, precies. Meneer Witteboer. Uh, ik, ik wil... En dan erbij. De, de, uh, uh, ik, maar maar ik het eerlijk vertellen, ik kwam ik vaak in Limburg. En er is. Uh, altijd in 70 kilometer. 70 kilometer. Ja. Dan ga ik het komend weekend... Al voor de 31e keer lopen. En dat is 70 kilometer. Voor de 31e keer. En daar, daar is het nog echt... Heuvel, op, heuvel op, he. Dat is echt afzien. Meneer Witteboer. Ja, die de omgeving Veilen, Mechelen, uh, Gulpen. Uh, en noem maar Daar aan die kanten. Uh, dat is heuvel op, heuvel op. De Keutenberg, de Gulpen. Gulpenberg. Noem maar op. De Valkenburg. Nou, dat, dat lijkt wel. Uh, als je ouder wordt, dat lijkt dat voor het honderd, hoor. Ja. Vroeger, ja. Vroeger ja, ja. Jaren terug. Had uh, er niet zo moeite mee. Maar als je ouder wordt, dan, uh, dan heb je toch wel wat, moeite, wat meer moeite mee. Nee. Maar. Ik heb uh, er geen, geen, geen moeite mee om het te, om het te lopen. Nee, nee, begrijp ik. Dat, dat, dat, dat, dat is duidelijk dat u dat geen moeite heeft met het lopen, meneer Witteboe. Ik wil u bedanken voor uw tijd en ik wens u een hele mooie tocht vanavond op de dinsdagavond, de avondvierdaagse. Ik, uh, ik hoop dat meer mensen uh, er zijn die, dat, die het zo kunnen, maar uh, ik kan ze niet allemaal. Uh... Wie weet zijn ze, zijn ze op deze manier geënthousiasmeerd. Dank u wel voor uw verhaal. We gaan verder met muziek nu van de Cary Brothers. Dit is Something About You, samen met Laura Janssen.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 is it so wrong to be human after all? Drawn into the stream of undefined illusion, those diamond dreams they can't disguise the truth. Dream of life gone Fragile But free We remain Tender together Not so in love. It's not So wrong But only human After all These changes afgelopen weekend mocht ze nog op uh, spelen. Laura Jansen. En dit was een uitvoering samen met uh, de band Carrie Brothers' Something About You. Ik praat door over de Vidaagses en uh, ja, Wandelmarsen met uh, Frank. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen Frank. Je hebt dertien uh, keer maar liefst de Vidaagse gelopen. Ja, en, ja in totaal. De, de Nijmeegse Vidaagse, even voor de goede orde. De Nijmeegse, ja. Ja, dat is uh, heel apart. En ben je vroeger ook echt begonnen met de avondvierdaagse van school en toen begon je het leuk te vinden? Nee, dat, dat begon, dat waren een paar mensen hier uh, die begonnen een keer mee te lopen en dan uh, de vierde dag is dan Kuik. Dat is bij ons vlak in de buurt en, dan, uh, en het jaar daarna dan ja, gewoon een geintje van we lopen mee. En uh, dan heb je helemaal niet in de gaten wat dat inhoudt, want het is toch 4 keer 50. en de tweede so. dag is meer, dus 354 uh, vierenvijftig kilometer. En dan moet het toch geoefend worden. Dacht u de eerste keer niet toen u meeliep van waar ben ik aan begonnen? Oh, elk jaar. En ook elk jaar als je over de finish kwam, ik doe het nooit meer. En dan ja, daarna dan deed je toch weer mee. het is toch een beetje een verslaving, denk ik. En uh, het was een, altijd een geweldige happening. Alleen het kwam vroeger nooit op televisie. Of een, een, het, het kwam, het, het kwam oh. hooguit vrijdag uh, met de intocht. Kwam, dat kwam anderhalve minuut op het NOS-journaal. En verder kwam dat nooit. En dat is mijn punt wat ik eigenlijk wil maken. Tegenwoordig wordt het zo breed uitgemeten op televisie. De Caro, De Wandeling, SBS6, RTL. En vroeger, ja, we deden dat gewoon zonder dat er... Uh, ja, dat, er werd helemaal geen, geen weinig bekendheid aan gemaakt op de, in de media eigenlijk. Maar heb je het idee de afgelopen jaren dat je meegelopen bent... dat het ook groter is geworden, dat er ook meer mensen zich hebben opgegeven? Want het, er nou, is toch altijd een, een maximaal van 40.000 mensen dat mee mag lopen? Nou, de eerste keer liep ik mee in 1986. En toen liepen er, dat heb ik bijgehouden, liepen er 26.000 mensen mee... En tien jaar terug heb ik voor de laatste keer meegelopen. Toen liepen er al 42.000 mensen mee. En de, en de routes zijn nagenoeg hetzelfde. En de, ja, en de, de, de straten zijn niet breder. Nee, nee, dus het is groter geworden en daardoor ook eh, wat commerciëler, zoals je zegt. En misschien ook interessanter dus voor sponsors en, en partners. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. En, en, en hoe meer mensen mee lopen, het schiet niet op. Het, het, je kan niet doorlopen. Merk je dat ook echt als je, als je daaraan meedoet? Dat het, dat het echt drukker geworden is? Want je hebt, ja. je, je hebt er 86 meegelopen en ook recent. Ja. Ja. ja. Dat, dat, dat, dat merk je gewoon. Dat, dat, die, die, het schiet niet op. Het, de, de, de straten zijn niet breder. De routes zijn nagenoeg hetzelfde. Dus, uh, maar het is ook heel erg commercieel. Nijmegen de klanten er nog, nog de zomerfeesten aan vast. Mm -hmm. En ja... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, er gaan echt uh, tot aan een miljoen mensen daar naartoe. Ja, maar vindt, vindt u niet een, een mooie promotie van, uh, van, van dit evenement, van de, van de sport zelf, zeg maar, het, het wandelen op zich? Ik vind het, uh, het idee voorbij. V vind ik persoonlijk. Ja, want er werd, werd eerder in uur heb ik mensen aan de telefoon gehad, die zeiden van ja, we, ouders die hebben het veel te druk in het gezin en kinderen kunnen niet gaan. En die, nou, sommigen weten misschien geen eens wat een echte leuke avondvierdaagse is, wat voor pret dat oplevert. Nou, maar... een avondvierdaagse is niks mis mee. Dat hebben we hier in het dorp ook. En dat is prima dat de jeugd en de kinderen allemaal meelopen, maar de Nijmegense Vierdaagse is wel heel erg groot. Ja. Maar u denkt niet ja. dat, het, dat het overslaat misschien op andere mensen? Als ze denken, nou, die, die Nijmeegse Vredaars laat ik daar ook eens aan meedoen. Dat lijkt me ook wel eens heel erg leuk om uh, te doen ja, en nou, te proberen. Nee, je het niet doen, want je wordt, je wordt helemaal niet, in je wordt niet ingelood. Ik, ik, ik heb nu al uh, tien jaar niet meer meegelopen. Maar ja, je, je kan gaan trainen, hè, maar het is helemaal niet zeker dat je wordt ingelood. Nee, want waar, waar ligt dat steeds aan? Als je dus continu meedoet, je bent één keer ingelood dan mag je dus ieder jaar ja. weer meedoen? Dan, dan wel. Dat was eerst dus niet ik heb het nooit, ik, ik heb dus dertien keer achter elkaar meegelopen, dan, dan kan je gewoon meedoen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is de limiet bereikt en dan, ja, dan houdt het op. Dus, ja. Hoe bedoel je de, de limiet? dat Je mag zoveel keer meedoen, begrijp ik? Nee, nee, nee. De limiet van, van het aantal deelnemers. Ja, precies. En dan gaan dus, ze dus ja. de is vol. Ja. En, en, dan, en, dan, en dan nog, dat is het rare Aan ieder jaar staat er twee of drie duizend mensen die zich opgegeven hebben, die staat er niet. Het ze lullig voor de mensen die, die toch graag hadden meegelopen. Je ziet het ook vooral in, in, in, in, in het jaar dat het jubileum is. Bijvoorbeeld 75 of 80 of, of 85ste keer. Of ik weet niet hoeveel keer dat het is. En dan gaan er een heel hoop mensen willen ermee doen, Maar ja, goed. Ze staat er niet. Ja, dat lijkt me als sporten toch best wel vervelend. Dat je, je wil graag, maar je weet dus niet zeker of je eraan mee kan, kan doen. Dat sowieso. Ja, ik vind... Het het is een amateursport dan. Hè? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik schaar het hoor echt onder een, een grote sport. Hoor. Als je daar de vierdaagse van Nijmegen loopt, dat vind ik toch wel uh, bijna topsport. Ja, ik denk dat de, iedere nou, gezonde jonge gast kan het wel kan uh, volbrengen. En de meeste ouderen die eraan meedoen, hebben tijd genoeg om te trainen. Dus uh, het, het is te doen. Uh, bedoel, voor de ouderen is het 30 kilometer. En uh, dan heb je de 40. De, wij moesten altijd 50. Dat was een, een, een kleren eind. Echt. <laughs> geen prettige afstand. Je moest 50, maar, zeg je. Waarom moest? Nou ja, tot aan je 50ste levensjaar moet je de 50 lopen. Anders krijg je geen medaille. En uh, ja, daar gaat het toch om. Hè? Het kruisje. Mm -hmm. En uh, je kan wel onder je macht lopen, maar ja, dan krijg je geen medaille. Dus, uh, dus er zit ook nog wel heel wat voorwaarden aan, als ik het zo hoor. Dat, ja, dat wist absoluut. ik niet. Je krijg, <laughs> je krijg uit een diploma of een. En er zijn er ook genoeg die zwaar mee lopen hoor. Ik bedoel, uh, de, de, maar het, het, het gaat er zich over: uh, je moet het wel volbrengen. Ja. Maar het is, het, het is een amateursport. Ja, dus, ja. Nou, niet, uh, is, is het wel gebeurd dat u, u heeft 13 keer gelopen dat u hem niet heeft uitgelopen door bepaalde ja, de, omstandigheden? 14, de 14e keer ben ik gesneuveld, ja. ja. Wat gebeurde er toen? Nou, spierscheuring, dat kan gebeuren. En ik wil vrij ervaren lopen, maar ja, dat kan. Heb je een berg en, en dan een keer een, een, een, een, een, een ja... Dan, dan, dan klapt het, een hamstring, en dan hou het op. Dan ja. heb je toch 800 kilometer geoefend, maar ja. ja. Dus ja, dat kan gebeuren, ja. dat, dat maakt verder niet uit. Maar... Dat hoort erbij, zeg je? Ja, dingen dat dat uh, ja. Ja. die gebeuren, maar ik vond dat een geweldige happening, moet ik wel zeggen. Ik ga... Ik, ik, ik volg het wel, maar het, het kwam vroeger nooit op televisie, nee. of nou is het een hype. Ja. De KRO, klantenprogramma's, SBS doet er mee, RTO, mm -hmm. nou vroeger... Ja, dat, is het, ja, dat vertelde, dat je, vertelde je net, Frank. Maar is dat dan van jou nu een reden om uh, een volgende keer niet meer mee te doen? Omdat het uh, commercieel geworden is volgens jou? Ik vind nou... Uh, uh, uh, Feesten eromheen, ik vind het... Uh... Maar hoef je, toch niet, je hoeft er nog niet naar de feesten toe, je kan het gewoon lopen en daarna ga je weer naar huis. Nou, dat heeft we er wel bij, hoor. Wij bij, bij sliepen ook altijd in vier dagen tijd maar een paar uur. Het <lacht> waren dus wel tropen dagen. Ja. Dat is wel echt wel een feest. Maar is er is reden voor jou om niet mee te doen, omdat het commerciëler is geworden? Nou... Weegt dat mee? Ja. Ja, ja. Nou, ik heb niks tegen commercieel zijn. Ik bedoel mezelf een kleine zelfstandige, maar... Nee, maar je zegt, je zegt dat het evenement is groter geworden, maar dan vraag ik me af van... Oké, okay, je bent een, een ervaren loper, je hebt 13 keer meegedaan. Ga je dan die, die, die 14e keer nog een keertje ga je het proberen? Ja, die ga ik wel doen. Die ik ga doen. het wel doen. In het jaar dat ik... Of, twee, of word ik 50, dan mag ik de 40 kilometer. Ik ga me wel inschrijven. <laughs> ja, precies. De 40 ja, kilometer. Wel, nee, nee, ik ga het wel doen. Ja. Maar, ja... Ik bedoel, als je dan in, in Nijmegen komt en uh, b, b, uh, bij de finish, dan gaan we daarna naar, vroeger was het op de vereniging of bij de wedstrijd En, en dan je, krijg je een heel klein bekertje bier voor 3 euro, vind ik toch wel, ja. Dat, dat, dat bedoel ik. Ja, je je ja, wordt toch wel een beetje gemolken. Mm -hmm. Ja, er moet er ergens verdiend aan worden. Ja, maar goed. Het mag ietsjes minder. Ja, ja. Als je de veertiende keer gaat meelopen, dan wens ik je heel veel succes. Frank. Dank u wel. En maken ja, er dan weer een mooie het, tocht van. Het is en blijft een geweldig evenement, moet ik wel eerlijk zeggen. En, uh, alleen ja, misschien lijkt het een beetje alsof het vroeger allemaal beter was. Maar het was in ieder geval vroeger wel allemaal rustiger. Iets, iets rustiger, ja. <laughs> Dat heb ik, al, heb ik vaker gehoord, deze uitzending. Hier. Dankjewel voor je verhaal, Frank. Fijne nacht. Hetzelfde. U kunt mij praten over dit onderwerp, over ervaringen van het, van het lopen via 0800-1121. Dat is 0800-1121. En we gaan naar muziek van Dionne Warwick. Dit is Walk On By. If you see me walking down the street, and I start to cry, each time we meet, walk on by. In deze uitzending van De Nacht op een praten we over uh, vierdaagse en, uh, en, uh, en Marsen en avondvierdaagse in, uh, in het algemeen. En uh, ik heb een, een, een stukje audio, een audiofragment heb ik uh, gehaald uit het, uh, uit het oude archief. Laten we even luisteren naar een verslagje van de Nijmeegse vierdaagse uit 1959. Ergens in Nederland werkt Els van Dooren als serveerster. Ze weet uitstekend van zich af te praten. En dat moet ook wel, want er komen veel bezoekers in de zaak. Hoewel ze het hele jaar door elke dag urenlang heen en weer loopt... is ze toch naar Nijmegen getrokken... om vier dagen lang in haar eigen vrije tijd mee te lopen in de Vierdaagse. De organisatoren die haar inschrijving hadden gekregen... hadden alle vereisten bescheiden al klaar liggen. De zonsopgang de volgende morgen lokte Els uit haar tent. Trouwens, ook alle andere deelnemers kwamen vroeg uit de veren. En in het bleke ochtendlicht trokken ze over de Waalbrug de stad uit. Els van Duren was een van de 13.382 wandelaars die de eerste dag op stap gingen. Het werd al warm toen de karavaan als van ouds door Els trok. De bewoners hadden er weer de ochtend voor vrijgemaakt. Onervaren tippelaars moesten hier al blaren laten behandelen. Maar de geharde Israëli's kenden geen moeilijkheden. Ook onze Els van Dooren liep op rozen. In opgewekt marstempo trok men verder over de schaduwloze dijkjes en wegen van de Betuwe. Van de oudere garde had slechts een enkeling het af en toe wat moeilijk. De watervoorziening van de militairen liet niets te wensen over. Zij hielden er zo goed de pas in dat sommigen zich gaarne in hun kielzorg lieten meeslepen. Harry Hoger Hogerdijk uit Waddingsveen liep het parcours op klompen... ...even fier als de meisjes van het Israëlische leger. En zo kwam dan tenslotte de Waalbrug weer in zicht. Els van Deuren was nog even fit als na een gewone werkdag. Toch moet het vooral voor haar een enorme voldoening zijn geweest... ...toen ze, teruggekeerd in Nijmegen, even de benen kon strekken. Want ze kon zich nu de frisse dranken laten serveren. Ja, mooi fragmentje van de 43ste Vierdaagse uit 1959. Aan de telefoon heb ik Tineke, goedenacht. Hallo. Tineke, iemand heeft ooit de Vierdaagse op klompen gelopen. Heb je het gehoord net? Hè? Nee. Die Vierdaagse op klompen en jij hebt zelf ook de Vierdaagse gelopen? Ja, één keer. Ja. Hoe was, hoe was de, de tocht toen? Nou ja, grandioos. <laughs> nee, dat was echt geweldig. Um... Moet ik het zeggen. Ik uh, deed mijn eindexamen en uh, ik wou fysiotherapie gaan studeren. En dat nou, kon niet, want ik moest eerst uh, uh, oud genoeg zijn voor het eindexamen van die cursus. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dan ga ik nog een uh, jaar werken. En ik had van een revalidatiecentrum gehoord en... Ging ik daar werken en. Uh, nou, het was gewoon als verpleeghulp. En uh, in dat jaar kwam er iemand uh, die had zijn nek gebroken in Afrika. En zijn partner, die kwam mee ja. voor de revalidatie. En, en na, toen ging ik de avond lopen en uh, toen zei zij. Uh, Oh, ik heb iets gehoord over de Vierdaagse in Nijmegen. Dus uh, toch gingen we uiteindelijk samen de Vierdaagse in Nijmegen lopen. Ja, nou, dat was het dan gewoon. En dat, en dat, dat deed je eigenlijk, je had, je had ervoor zoals je dus net zei... Een, een korte Vierdaagse, een avond Vierdaagse gelopen. Ja, dat deed ik altijd. Ja, precies. Maar dat Alleen is... uh, mijn vader, <laughs> die organiseerde altijd een... Uh, een uh, wandeltocht van 70 kilometer. En daar, daar hielp ik hem mee. Dus met het uitzetten van de route. En hij zei, ja, nou ja... Wat, ja, ik was dus uh, 17, hè? heel jong. Toen ging je maar lopen? Uh, ja, hij zei... Jij mag wel die, die uh, vier dagen lopen... maar dan moet je wel eerst uh, de halve uh, 70 kilometer lopen. Nou uh, ja... Ik had een jaar in de verpleging gewerkt en dan loop je per dag ongeveer 25 kilometer. Ja, dus dan ben je wel hij wat gewend. Ja, nou ja, ja, dus hij zei, nou ja, als je die halve 70 kilometer uitloopt... Nou ja, ik liep de hele 70 kilometer uit omdat ik ook een heel leuk maatje had om mee te lopen. Zo. En daarna kwam hij elke dag kijken of het ging. Ja, nou ja, ik liep gewoon 70 ik liep daar gewoon. Ja, hij stond dan langs de route, stond hij te kijken als je langskwam? Ja, ja elke dag. En je nog even wat bemoedigende woorden na te roepen? <laughs> was niet nodig. Het ging gewoon vanzelf. Je, was zo goed. je hebt zoveel kilometers gemaakt in de... In mijn, de, in vader, de... mijn vader was militair. En groepsmilitair. Uh, en uh, hij had heel veel mensen begeleid met dat soort dingen. Oké. Okay. Dus hij wist gewoon, oh ja, dan moet je dat en dan moet je dat en dan moet je dat. Maar, nou ja, dus hij was er elke dag bij en. Uh, nou ja, ik liep gewoon. Ja. Dus ik was, bij van geen, nou, ik was mij van geen kwaad of moeilijkheden of wat dan ook bewust. Maar ik liep met mijn condecer en soms liepen we samen en soms dan. Uh, Liep ik apart. En ja, nou, dat was echt fantastisch. Ja, want je, want je vader die was militair zei. En de, ja. liep hij zelf ook wel mee met de Vidaagse of zijn collega's? Nee? Nee. nee. Wat ik wel grappig vond net aan het fragment wat ik heb laten horen, daar liepen ook gewoon uh, mensen uit Israël mee, daar liep gewoon het leger uit Israël er liepen de mensen nou ja, mee. Ja, iedereen liep mee ofzo. Het was echt voor mij. Op die, op die leeftijd was het gewoon heel er, erg overweldigend. Ja, indrukwekkend en zo. Ja. ja. ja en en zou, zou je het vaker nog een keertje doen? Of heb je het echt bij die ene keer gelaten? Nee, want... Uh, nee. Nee, want ja, toen was ik heel erg met lopen bezig. En met uh, sport en zo. En uh, ja, het is gewoon niet echt nu mijn ding. Dus nee. Nee, ik zou het niet nog een keer doen. Maar... Mijn herinnering is wel ja, heel overweldigend. Ja. En ook dan een leuke support langs de zeilen van, van een, een vader die daar iedere dag stond. Ja, ja. Want de laatste dag stond niet alleen mijn vader, maar stonden vader daar en mijn moeder en zusjes en broer. en Nou ja, er stond iedereen er. Nee, en, en ja, gewoon in die omgeving zijn, dat was... Gewoon heel, het was echt heel bijzonder. Ja, het is een mooie, mooie herinnering die, uh, die uh, ja. bijblijft aan de Vierdaagse. En welk jaar was het? Uh, oh, uh, pijnlijke vraag. <laughs> <laughs> uh, wacht even hoor. Moet ik even heel diep terugrekenen. Jaren tachtig? Nee, nog eerder. 1968. 1968? Ja. Zo, dat was echt helemaal een beetje in het begin ook. Van wat? Ja, van, de, van die vierdaagses. Nee. Nee? Nee. Nee, die, die vierdaagses waren al veel eerder. Nee, ik denk dat ik aan de uh, 18e of de 20e vierdaagse meedeed of zo. Ja. Maar het was wel heel vol en heel druk. Dus als je nou zegt van. Uh, oh ja, dan moeten in de in uh, uh, afstanden of etappes uh, gewandeld worden. Nou, was een, het was toen al heel groot. Nee, dat, dat is een van de redenen waarom ik niet meer zou meedoen of zo. Ja, de, de het massale, dat, uh, dat trek je niet meer zo. Nee, nee. nee dat, dat trekt me sowieso niet, maar. Ja, toen had ik een reden omdat die mevrouw uit Canada mee wou doen. Ja. Nou ja, oké, okay, dan doe ik ook mee. Uh, voor mijzelf was ik nooit op het idee gekomen of zo. Maar, maar uh, nee, het was wel heel groot, toen. Ja. En hoe vond die vrouw uit Canada om, om met zoiets mee te lopen in Nederland? Ja, geweldig. Ja? Ja. En dan kwamen, kwamen we al door weer... Weer enth enthousiaste, leuke mensen tegen of zo. Dus als zij niet met mij liep, dan... dan uh, ja, nou, een van mijn leukste ervaringen was dat ik... <laughs> dat, ik um, dat ik... Nou ja, mijn vader was militair. En ik was heel erg anti. anti Ja. Yeah. En... Um, uh, uh, toen was er een regiment uh, militairen En liepen met een doederzak spelen. En ik ben nogal van de muziek. Ja, en toen liep ik naast iemand. En die speelde op zijn doedelzak. <laughs> ben je er ja, verliefd ja. op geworden? Huh? Ben je er verliefd op geworden? Nou, niet op hem, maar op die muziek. Oké, oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus dat vond ik echt gewoon... Ja, nee, dat vond ik echt gewoon... Ik werd echt helemaal in de slag genomen door die muziek ja. en door het spelen ofzo, maar ja, ja, ja. Maar wat heb je dan daarna gedaan? Heb je cd's gekocht ofzo met, met, met de nee, muziek? Nee, absoluut oh. niet. Maar nee. gewoon als je dat instrument hoort, dan herinnert je dat jou weer aan die ene tocht? Ja, dat wel, ja. maar verder dan denk ik gewoon van, ja, en er is ook iemand in de familie, die speelt altijd zak en die gaat... Die is afgelopen jaar naar Canada gegaan om uh, doedelzak te spelen. Dat is iemand die heeft uh, schots of uh, Iers of Engels bloed in de aderen. Alle, alle drie, geloof ik. Nee, maar dan denk ik niet van, uh, oh, dan moet ik ook. Of... Nee, ik hoor het al. Het, het valt helemaal samen, het verhaal. Het, uiteindelijk eindigt het bij de doedelzak. Uh, bij de muziek. Ja, bij de muziek, ja. ja. Ik wil je bedanken voor je verhaal, Tineke. En een goede nacht nog. lekker. We gaan naar muziek van Johan Borger. Zijn singer-songwriter. Die nam het album op in Ermelo in zijn huiskamer. Dat deed hij samen met zijn zus Marieke Borger. En ook Bertolf Lentink. Die op het album De Dobro speelt. Dit is Walk Away in de Nacht op 1. Yeah, I'm gonna run away, run away. And all the fools are letting me. I'm gonna find myself a pretty place where no one's gonna bother me. Think to the button, baby, let the Lord keep the key, oh, to cut my heavy heart out and throw it into the sea, and while it's sinking to the button, baby, won't you sing another, another song? van Johan Borger hier in de Nacht op 1. Waar ik net nog even via de telefoon op gewezen werd... dat Gelderland toch al echt een van de, de regio's is in Nederland... waar heel veel uh, mooie wandeltochten zijn en vierdaagse zijn. Uh, en uh, nou ja, de mensen die daar interesse in hebben... die kunnen dat uiteraard opzoeken via het internet... via de uh, verschillende wandelbonden. Aan de telefoon heb ik uh, Tia, goedenacht. Tia, Tia. Ja. Da Dag Tia. Ja. Hallo. Uh, nou ja, goed. Uh, lopen, ik heb dat gehoord ineens. En lopen betekent in mijn leventje heel veel. Um, maar goed, ik ben inderdaad, zoals ik gezegd heb... bij de avondwiedagers in Den Bosch begonnen. En uh, die heb ik ieder jaar gelopen. Gewoon met vriendinnen, wat je zo doet. En uh, het, het, als je dan ingehaald wordt met een bosje bloemen... dat was zo hartstikke leuk. En ik kom uit Duitsland. Ik kende dat toen nog niet, dat, dat lopen met, met mensen en zo. En, uh, nou ja, goed. en Dat heb ik gedaan. En toen ben ik in 92... Heb, uh, hier in de buurt van een bos uh, iemand een hardloopclub opgericht. En ik zag wel eens mensen hardlopen. Ik denk, oei, dat zou ik willen kunnen. Oh, dat is leuk. En ja. nou ja, dat is mijn sport geworden. Dat heb ik dan, hoewel ik toen echt niet meer jong was, toen ik de hardlopen begon, toen was ik al 55. En um, nou ja, goed, dat heb ik gedaan. En uh, het, het, het is, ik doe het nog, uh, ik doe het nu al 20 jaar. En dan weet u best hoe oud ik ben. <laughs> ik zeg het niet gauw, maar ik loop toch nog tien kilometer onder het uur. Zo. En uh, uh, heb drie keer de Egmond gelopen. Heb, uh, de Zevenheuvelloop heb ik twaalf uh, jaar achter elkaar gelopen. En, uh, en zo loop ik, en zo loop ik. En zo heb ik met Pinkster ook weer uh, heel veel gelopen. En dan ga ik morgen weer trainen. En, dan ga ik, en zo vind ik het lopen... Het einde. Ja, dus ja. u bent zeg maar via het, wan het, het, het wandelen bent u naar het hardlopen gegaan? Het hardlopen gegaan, ja. ja. Maar ik, toen ik dan de 25 kilometer in de bos, want dat vond ik dan beter als, uh, voor mij dan, want ik dacht, ja goed, ik wil hardlopen, dan kan ik 25 kilometer lopen. Ja. Maar dit is een verschil, want hardlopen en wandelen, ja, dat... dat doe je heel, heel, heel andere spieren uh, gebruiken. Ja. En, uh, maar goed, ik, heb hem, ik uh, vond het ook fijn. Ik hou niet van dat massale. Dat geef ik eerlijk toe. Ik zou nooit Nijmegen willen lopen. Nee, nee. Uh, dat is mij zoveel mensen. Maar die 25 van Den Bos, dan, dan hebben zo'n stuk of 20 mensen... de eerste jaar meegedaan. Die anderen hebben allemaal 10 gelopen, 15 gelopen en zo. En dan was je zo onder elkaar... met een paar mensen en dit is het einde. En dan loop je in die mooie gebieden hier. Ja, dat is fijn. Eerlijk. En goede gesprekken je, waarschijnlijk. En, ja, je leert mensen kennen... En, en uh, uh, ja het is echt dit. jaar kon ik hem niet meelopen. Ik heb me, uh, mijn enkel verschikt. Uh, uh, ik kon ook een keertje met vakantie en dat. Ben ik een keer naar huis gegaan naar Duitsland dan, en dan ga ik daar mijn enkel verzwikken. Zo erg ja. dat ik oh jee dat was heel erg. Ja. Maar goed, dat is iets anders. Ja. Daardoor dat ik toch een beetje in doorzetten ben kon ik maar heel gauw mijn hartloopsport weer oppakken. Precies. En, uh, en ik kon weer lopen, lopen. Ja. Heeft u tot slot nog een mooie tip voor mensen die uh, die wel van wandelen houden, maar net niet dat uh, net even dat setje nodig hebben om zo'n mooie vierdaagse te gaan lopen? Ja ja kijk, het is, het is, het is het, als je daar naartoe gaat al, ja, ik weet niet nogmaals, ik hou niet van het massale ja, daarom, Den Bosch heeft de 25 kilometer mm -hmm. sinds smiddags om twee uur laten starten en de andere afstanden tien en vijf en vijftien die starten s'avonds om zes uur also, als ik terugkom, gaan de anderen lopen. Ja, Want, en, dat, en dat is heerlijk voor u. En dat is het einde dan ja. kom je en dan, dan heb je ook een ja, ik ben ook dan nog iemand die toch een beetje in goede tijd wil lopen, ik ben geen treuzelaar, ja, nee. die daar uh, rondwandelt. Nee. Ik wil doorlopen. Nee. En dat doe ik ook met heel, heel veel plezier. En uh, ja, ik kan zeggen, wat het lopen aangaat, um, um, als je zegt wat, als ik in het privéleven best pech heb gehad, veel pijn heb moeten ervaren, en je loopt... Dan is dat zo fijn. Ja, dan is dat echt ontspanning. Even ertussenuit, tussenuit, even als, je hoofd leegmaken. Ja, uh, uh, ja, als ik het moeilijk heb... en ik denk s morgens, oei, loopkleren aan en uh, rennen. En ik weet, ik ben bekend hier in de buurt... omdat ik, dat ze wel eens zeggen, goed, je bent toch... dat je dat nog kunt zo goed lopen. Ja, ik, inderdaad, ik kan het nog. Ja, ja. En ik... ik, ik... En geniet ervan. Ik geniet ervan, ja. ja. En ik vind het heel leuk, jullie uitzending. En uh, ik hoop dat mensen net zoveel plezier bij het lopen hebben als ik dat heb. Nou, laten we het hopen. In ieder geval bedankt voor uw inspirerende verhaal. Ja, en, het en, het graag gedaan en, en het aller, allerbeste, ja. Dank u wel en veel plezier. Okay. Oké, okay, dag. En tot zover het onderwerp over het, het lopen. De vierdaagsters, de, de mooie verhalen die we gehoord hebben... over het, het, het, het wandelen vannacht en uh, nou ja, ook de ontspanning die eraan zit. En uh, Het onderwerp is eigenlijk uh, ja, een beetje gestart aan het begin van het uur... met een, een appeltje wat uh, geschild werd door Gertjan Segers... en de directeur van de Wandelbond, de KNBLONL... over uh, ja, dat kinderen het eigenlijk uh, weinig tijd over hebben... dat ze veel snoep krijgen, stress. Maar als we het zo weer eens uh, een beetje samenvatten... aan het einde van de uitzending, dan kunnen we toch ook ook concluderen... Dat, uh, dat er aan wandelen heel veel mooie kanten zitten. Of je nu de 5 kilometer loopt, de 10 kilometer loopt... of misschien wel gewoon een flinke grote Nijmeegse vierdaagse. Volgend uur, dan is er uh, veel muziek hier in de Nacht op een. Onder andere gaan we straks muziek draaien van Rumor. Ook de Eagles komen voorbij. En dan straks om half zes hebben we ook het onderdeel Focus op de Wereld. En in Focus op de wereld praat ik vandaag met een hulpverlener in Japan. En in Japan is het de afgelopen maanden heel veel gebeurd. En ook ja, de hulpverlener zelf heeft daar heel veel te maken gehad met de nasleep van de onder andere de aardbeving. En straks is het om half zes een gesprek met deze man. Graag tot zo.